Het wordt voor Russen lastiger om te demonstreren. Het parlement heeft ingestemd met een wet die boetes voor meedoen aan illegale demonstraties... meer dan 100 keer zo hoog maakt, omgerekend 7000 euro. Oppositieleden zeggen dat tegenstanders van president Poetin monddood worden gemaakt. De republikeinse gouverneur Walker van de Amerikaanse staat Wisconsin mag aanblijven. In een tussentijdse verkiezing, die was uitgeschreven vanwege zijn omstreden beleid, versloeg hij zijn democratische tegenkandidaat. Dat Walker mag aanblijven wordt gezien als een tegenvaller voor president Obama. De uitslag geldt als graadmeter voor de presidentsverkiezingen. Bij de Pakistanse versie van Sesamstraat zijn miljoenen dollars verduist, verduisterd. Pardon. Dat schrijft een Pakistanse krant. De Pakistanse Sesamstraat wordt geproduceerd met Amerikaans ontwikkelingsgeld. Amerikanen hebben verdere bijdragen nu stopgezet. De producent zou het geld hebben gebruikt om oude schulden af te lossen. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Vanmiddag af en toe zon, het wordt zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen... En Marcel Oostert. Woensdag 6 juni, goedemorgen. Wordt het SAP of wordt het DB? GroenLinks maakt vandaag bekend wie de lijsttrekker wordt. Hans ga in Den Haag loopt alvast op de zaken vooruit. In ieder geval heeft de lijsttrekkersverkiezing de partij op zijn kop gezet. Dat praten we over met Catalijne Buitenweg van GroenLinks. Ze is ook voorzitter van de programmacommissie... want het verkiezingsprogramma wordt vandaag ook nog eens gepresenteerd. En er komt toch een onderzoek naar manipulatie van sportwedstrijden. De KVB vindt dat een goede zaak. U hoort zo de reactie van de bond. Minister Schippers van Sport is nu toch overtuigd van het nut van zo'n onderzoek. En dat is mede door de ervaringen van onderzoeker Ben van Rompuy. We spreken hem na half acht. De gouverneur van de Amerikaanse staat Wisconsin mag blijven, aanblijven. Dat is van belang voor de presidentsverkiezingen, hoe dat zit... Legt correspondent Jacqueline Ekman uit. In Normandië wordt de invasie op D-Day herdacht. door wordt een verslag van Ron Linker. En Menor die kijkt naar de Venusovergang. Schotel van de radiotelescoop van Dwingelo ging uiteindelijk dan toch nog de lucht in. U hoort zo hoe dat ging. Een Zeelinkwijk in Goudenrak wordt vandaag opgeleverd. De koningin wandelt straks door de gerenoveerde Gifwijk. Menor Rebbers loopt voor haar uit. Jeroen Schutteijzer hoort u over de tops en de flops in de oranje reclames. Dat en meer in het Radio 1 tot half tien. Kunt u kunt dus ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. In het Laakkwartier in Den Haag was het gisteravond onrustig. Een arrestatieteam hield een man aan die al twee jaar lang werd gezocht voor een schietpartij. Het trok nogal wat bekijks en toen ging het mis. Esther Toet van de politie Haaglanden vertelt wat er gebeurde. Doordat best wel een gebied afgezet is rondom de Hildebrandstraat... heeft dat veel oploop van omwonenden uh, gehad. Uh, waarvan zelfs een groep van uh, ongeveer uh, 50 personen... zich ging bemoeien met uh, de inzet uh, van mijn collega's. Dat mondde zelfs uit in het bekogelen van de collega's met zwaar vuurwerk... Ja. ...en proberen door de linie heen te breken. Verslaggever van Omroep West was in de wijk en vond de sfeer grimmig. In de loop van de avond voelde je dat het steeds meer onrustig werd. Uh, de politie werd een beetje uitgedaagd, uh, het publiek uh, drong zich wat meer op. Op een gegeven moment werd er ook een, uh, iemand die niet wilde luisteren... ...door een politieagent ontwerp gegooid. En uh, dat zorgde voor uh, de nodige onrust. Het was echt provoceren richting de politie. Ja, want de politie werd onder meer bekogeld met vuurwerk. Toch is van de onruststokers nog niemand opgepakt, vertelt de politie. Op dit moment zijn er nog geen uh, aanhoudingen verricht. Onze recherche gaat er wel uh, onderzoek naar doen. Wie, uh, wie, zijn de, wie, wie zijn de betrokkenen geweest en uh, wie heeft wat gedaan. En uh, daarom sluiten we ook uh, niet uit dat er alsnog aanhoudingen gaan plaatsvinden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Aan het einde van de avond was het ook weer rustig in Laakwartier. De tweede man van Al Qaeda, Abu Yahya Alibi, Al is in Pakistan omgekomen bij een Amerikaanse aanval. heeft een Amerikaanse regeringswoordvoerder gisteren gemeld. Volgens hem is Al Qaeda daarmee een zware klap toegebracht. Al Libis dood is een grote klap voor Al Qaeda, door uh, het de nummer twee leider voor de tweede keer in minder dan een jaar en verder het gemorale en cohesie van de groep en het dichter bij zijn uiteindelijke dood dan ooit voor. Amerika denkt dat Al-Qaeda hiermee verder nog is verzwakt. De omgekomen Alibi al speelde volgens de VS een essentiële rol in het plannen van aanslagen tegen het Westen. De planeet Venus schuift op dit moment voor de zon langs. Veel sterrenwachten in Nederland zijn dan ook nu al open om het bijzondere natuurverschijnsel garen te slaan. En voor wie niet precies weet wat deze zogenoemde Venusovergang is, luister naar deze wetenschapshistoricus. Het is een, eigenlijk een, een, een curiositeit dat uh, de drie hemellichamen precies op één lijn gaan staan. Uh, de zon en de, de aarde, daar zit als het ware een denkbeeldig lijntje tussen en daar schuift Venus precies tussen. En dat gebeurt maar heel zelden. Het is nog maar zes keer door mensen waargenomen op dit moment, uh, sinds de uh, vroege 17e eeuw. En uh, dat betekent dus dat het, ja, dat, dat is wat er gebeurt. En omdat dat zo bijzonder is trekken mensen overal ter wereld erop uit om de Venus overgang te zien. Dat gebeurt ook in Los Angeles. People have planned for this for years. This is uh the last time we'll get to see the Venus Transit until the year 2117, which is 105 years away. So nobody will probably be here then. So this is the very last time for us. Ja, voor ons de laatste keer, want de volgende Venus-overgang is pas in het jaar 2117. Hier wordt de Venus-overgang bekeken, onder andere door onze verslaggever Menno Reemhijer, die zo op pad, u hoort hem zo dadelijk. Wij hopen op een uh, wat onbewolkte hemel tot zeven uur. Dan naar Canada, want daar zijn opnieuw lichaamsdelen opgedoken die per post waren verstuurd. Dit keer kwamen ze aan bij twee scholen in Vancouver, zegt de politie. The Vancouver Police and the BC Coroner Service have been called in to investigate. The remains will be examined by the coroner is there's no indication of an identity at this stage of the investigation. De politie weet nog niet of de lichaamsdelen van de Chinese student zijn, van wie vorige week ook al lichaamsdelen naar politieke partijen werden gestuurd. Daar zat hoogstwaarschijnlijk pornoacteur Luca Magnotta achter, de man die deze week in Berlijn werd gearresteerd. Op het Tagierplein in Cairo is voor de vierde dag op rij gedemonstreerd. De duizenden betogers zijn boos over de twee overgebleven presidentskandidaten... die te veel voor het oude Egypte zouden staan. En ze zijn boos over de straf voor oud-president Mubarak. <tieden> De demonstranten vinden de levenslange gevangenisstraf voor Mubarak te laag. Ze willen dat hij de doodstraf krijgt. We moeten tegen dit vonnis protesteren, zegt deze betoger. Want er moet recht gedaan worden aan de mensen die op het Tagierplein stierven tijdens de revolutie. Betogers demonstreerden ook tegen presidentskandidaat Shafiq. Een oud-vertrouweling van Mubarak. Ze zijn bang dat hij Mubarak vrijlaat als hij tot president wordt gekozen. De radiotelescoop in Dwingelo is losgemaakt van zijn sokkel en op een speciale constructie geplaatst. En daar wordt de enorme schotel de komende tijd gerestaureerd. Zo'n 150 mensen gingen gisteravond kijken bij de operatie. Het heeft vandaag nou eventjes geduurd natuurlijk voordat het zover was. Ja, en het blijft toch prachtig hè, dat de mens dit gemaakt heeft en dat het dat, uh, ja, hier zo naar beneden gehaald wordt om gerestaureerd te worden. En dat we het van dichtbij kunnen bekijken allemaal. Ja, schitterend. De schotel Indwingeloos stamt uit de jaren 50... en is sinds drie jaar een rijksmonument. En dat is zeer terecht, vindt de man die de restauratie leidt. Zo'n jaren 50 ontwerp, als je de tekeningen al ziet uit die tijd... het is vakwerk wat die mensen deden, zonder computer. Prachtig mooi werk wat geleverd werd. Ja, prachtig, maar ja, mooi is er toch wel een beetje vanaf... want de telescoop is aangetast door roest en wordt nu dus opgeknapt. Koningin Elizabeth heeft het Britse volk bedankt voor het de feesten rond haar 60-jarige regeringsjubileum. Dat deed ze in een videoboodschap. The events that I have attended to mark my diamond jubilee have been a humbling experience. It has touched me deeply to see so many thousands of families, neighbours and friends celebrating together in such a happy atmosphere. Elizabeth zegt dat ze diep is geraakt door de duizenden mensen die samen feest hebben gevierd. Ook sprak ze haar waardering uit voor de organisatie van het feest. It has been a massive challenge, and I'm sure that everyone who has enjoyed these festive realizes how much work has been involved. Het diamantjubileum van Elizabeth is de laatste dagen gevierd met een concert en ook nog met een vlootschouw. Festiviteiten werden gisteren afgesloten met een dankmis. De Pakistanse versie van Sesamstraat is waarschijnlijk voor miljoenen dollars gefraudeerd. Amerika, dat het kinderprogramma met ontwikkelingsgeld steunde, heeft de geldkraan nu dichtgedraaid. De geldschieter kwam de fraude op het spoor na een tip. We did receive via that hotline uh, what we believe were credible allegations of fraud and abuse by the Rafi Peer Theater Workshop we did een an investigation in the allegations. We also sent theaterworkshop a letter that terminating the project agreement. Amerika heeft zo'n 7 miljoen dollar in het televisieprogramma gestopt. Dat geld is nu, naar nou blijkt vooral gebruikt voor het aflossen van schulden van de Pakistanse producent. Het is onduidelijk of Sesamstraat in Pakistan kan blijven bestaan. Tot slot. Oei, zou ik nog zeggen? Pardon, ja. Op Wall Street werd gisteren goed gehandeld. De, de Jones Index eindigde 0,2% hoger. Technologiebeurs Nasdaq won 0,7%. de beurs in New York was Facebook weer een van de grote dalers. Het aandeel zakte voor de zoveelste dag op rij met bijna 4% dit keer. Het aandeel Facebook is nu ruim 25 dollar waard. Openingskoers twee weken geleden was 38 dollar. In Azië zijn de beurzen ook weer open. Na vier uur handelen staat de Nikkei op winst van ruim 1%. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is twaalf minuten over zes. Uit een Duits muziekonderzoek blijkt dat de hitlijsten steeds treuriger worden. Treuriger. Socioloog Christian von Scheven en muziekpsycholoog E. Glenn Schellenberg... namen aan de Vrije Universiteit Berlin duizenden lidjes onder de loep... die tussen 1965 en 2009 in de Amerikaanse hitlijsten stonden... De onderzoekers concluderen dat er nu meer liedjes in de hitlijsten verschijnen... die in mineur worden geschreven, meer dan in de jaren zestig. Van de mineurnummers is bekend dat ze een gevoel van verdriet opwekken... schrijven ze in het rapport Emotional Cues in American Popular Music. Five decades of the top 40. Boy. It doesn't have to be a sad song, isn't it a shame?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 I guess it's a... Uh...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 He will have. Oh, I know it. Ooh, so I guess it's a. liedjes dus de laatste tijd in mineur geschreven. Dat was ook deze van Room 11, Sad Song. Heen en weer. Heen en weer. Heen en weer. Heen en weer. Heen en weer. Heen en weer. Heen en weer. Zeker wel. Mino. Goedemorgen. Goedemorgen. Dokter, ja, Dokter Anders het Heen en weer. Krijgt het heen en weer? Ja. Tussen Moordrecht en Goudrak. Dat klopt ja. Nou, er is ook een meneer met een hoop pech, trouwens. Die krijgt ook het heen en weer. U hebt een lekker band, hè? Ja, ik had een lekker band, ja. Dan regent het ook nog. Ja, het is niet anders. Nee. Nee. Maar je ja, haar de koningin komt, hè? Zo is het. Alles voor de koningin, hè? Ja. Want het is weer schoon in Goudenrak, zeggen ze. Het schoonste grond van Nederland, hè? Ja. Zeggen ze. Hebt u het ooit meegemaakt, nog, 1985, toen het vies was? Nee. Nee, ik woon hier niet en nog steeds niet. Nee. Ik werk hier alleen. Waar werkt u dan? Op de pont. Oh, u bent van de pont? Ach. Ach, ja. En, en ondertussen een lekker band. Nou, gelukkig is de pont niet lekker, hè? <laughs> nee. Ja. Dat zou minder zijn, ja. ja. Ja, het is 1985. En dan moeten we een beetje denken aan Lekkerkerk. Toen zijn er allemaal... Er is hier grond opgehoogd, hè? Weet u nog hoe het zat? Inderdaad, ja. Dat was een... Verhalen zijn natuurlijk wel bekend. De verhalen zijn bekend, zeker, ja. Lekkerkerk was de eerste gevonden gifwijk in Nederland natuurlijk... En... Gouwerak de tweede. Ja. Toen lekker kerk opgeruimd was, was er geen geld meer. Zeg maar. ja. Ooioi, dat was een groot probleem. Ja, 1985 er is hier grond gestort. Ze gingen hier een wijk bouwen, maar die grond bleek vervuild. Kwam van de Shell af. Bleek achteraf, gifvaten zaten erin. Dat er dreef van alles rond. Het stonk hier, de gaten vielen in het wasgoed werd gezegd. Kortom, laten we maar eens luisteren naar een fragment van Avro's Televisie Magazine uit 1985, waar ook uit blijkt dat er veel ongenoegen was toen bij de bewoners. De bewoners moesten vorig voorjaar hun huizen verlaten nadat de gifdampen door de wijk trokken en er gaten in het wasgoed vielen. Er werd een nieuwe wijk voor hen opgetrokken, waar ze 200 gulden meer huur moesten betalen. De, de vaten die gestort zijn, die, die zaal, dan was het hier al een beetje te luut. En daar lagen de vaten in en st, de zon die kwam erop. En als... Dat, dan was het niet houden van de stank, maar, maar de olie en de drek en alles, dat liep zo uit de vaten. kwam hier zo op ons oude terreintje terecht, waar we nu, nu staan. Toen ze hier aan het storten waren, ja. een van de jaren vijftig? Er lag heel de rivier van je kijken, was allemaal vis. Ja, en dan kwamen dus juist maar aan het storten. Maar onverwacht dan was er weer zo'n vrachtvergeet bij natuurlijk. En dan zag je al die vis komen. En dan ik bellen natuurlijk, naar andere aan de instanties. Nou ja, die kreeg wel antwoord. Maar ja, de, want ze, ze hebben nog tegen mij gezegd... gingen er nou maar een paar koeien van dood, dan stonden we sterker. Ja, waren er een paar koeien omgevallen, dan was het wel goed gekomen. Maar ja, die paar dode vissen, wie let daar nou op? We kijken even in de Hollandse IJssel. Er staat hier ook een bord langs de kade. De Hollandse IJssel, mooi schoon. Staat daar aan, de, aan die kant. Oh, oké, okay. ik heb het nog nooit gezien. Echt niet? Nee, nee. Is het schoon? Het is of drijft er nog wel eens een dood visje dat, voorbij? Ja, inderdaad. Het drijft wel eens een dood visje voorbij... maar het is wel een stuk schoner dan toen. Ja, toen stonk het hier echt, zeggen ze. Dat ja. hoorde ik net in het fragment. Ja. Ja, inderdaad. Ja, het lijkt veel schoner. Ja. En om te vieren dat het nu helemaal is opgeruimd en alles herbouwd is... ik zag net een soort kade met oud-Hollandse huizen... maar dan nieuwe stijl, vinex achtig gebouwd... Om dat te vieren komt vandaag de koningin de koningin. De toenmalige koningin Juliana zal dat nog zijn geweest, denk ik, hè? 85, ja, toch? Die was, was er toen, uh, toen, uh, toen het gesloopt werd. De lege woonwijk was het toen. En nu komt ze weer feestelijk openen. Maar u bent er niet bij, want u moet de pont doen. Zo is het. Maar uh, in 85 was het ook Beatrix. Oh ja, natuurlijk, was wel Beatrix, ja. Dan ja, nou, kan ze nou komen kijken hoe het opgeknapt is in Goudrak. Althans, daar gaan we achterkomen deze ochtend... nadat wij de heen en weer hebben gehad. Oké. Okay. mijn Remmers, tot later. Tien voor half zeven. Of u nou wilt of niet, talloze voetbalhits... zo zullen de komende weken de straten, pleinen, winkelcentra... en vooral uw oren teisteren. Van René Freuge tot Walter Kroes... tot aan Johan Derksen en Wilfried René. Hoe zit het eigenlijk in het buitenland? Zingen ze daar ook Olé Olé en wie wordt kampioen? Van slaggever Jeroen Schutteijzer zocht het uit. Hallo, met jou en voor, Oranje, voor, oh, ik zwaai, zwaai, zwaai voor en ik, klap, klap, klap, klap voor Oranje en ik Hitkenner Johan Versloten. Is dit fenomeen uh, nou typisch Hollands? Die EK-hit of worden hitparades in de ons omringende landen ook geteisterd door. Uh, Voetbalplaten? Nou, niet zo erg als in Nederland. Dat gebeurt wel. Je ziet het bijvoorbeeld in Ierland of Groot-Brittannië, Scandinavië. Uh, maar in andere landen niet zoals bij ons. Uh, niet qua aantal en ook de stijl waarin wij in Nederland de voetbalplaten maken. Dat is niet de stijl zoals dat in andere landen gebeurt. Hier is het toch vooral het feestrepertoire uh, voor in de kroegen en voor op de pleinen. Waar mensen met z'n allen die wedstrijd bekijken. De voedselvrouwen. O oh jee, pas op, ze gaan zingen. Uh, en in andere landen... Zoals in Spanje en in Ierland en in Scandinavië gaat het toch vooral meer om de muziek zelf. Welke Spaanse zanger is dat? Julio Iglesias. Is nog voetballer geweest ook? Dat zou een logische keuze zijn, maar in Spanje hebben ze toch een wat jonger en wat hipper uh, artiest gekozen. David Bisbal. En uh, die heeft een liedje gemaakt in opdracht van de tv-zender die het EK uitzendt in Spanje. Dus uh, ja, dat is daar de komende weken heel vaak te horen. <tied> Ierland heeft bijvoorbeeld nu een uh, EK-hit uh, ook gemaakt met het Ierse voetbalelftal. Dat ten eerste echt Iers klinkt, maar het klinkt ook veel stoerder. Het is gemaakt met een, met een, met een band en, en niet uh, uit een computer. De tekst gaat over de beleving van voetbal, de emotie van voetbal. Wat vindt u nou een artiest die zich nog nooit aan een voetbalplaat heeft gewaagd... waarvan u zegt van hij moet het toch eens gaan doen? Voor een beetje niveau. Nou, ik eh, ben wel benieuwd hoe een, hoe een goede, jonge band eh, dat zou doen. Een band als Go Back to the Zoo bijvoorbeeld. Of een band als Direct bijvoorbeeld. Ik weet natuurlijk helemaal niet of ze daar wel ge in geïnteresseerd zijn. Voor een commercial, of als omroep, of als voor mijn part de KNVB zegt tegen zo'n band... ga jij nou eens een voetbalplaat maken? De KNVB is blijkbaar nog niet zover, maar de Poolse Voetbalbond heeft eh, wel de hulp ingeroepen van de bevolking. Ja, het leek de Poolse Voetbalbond een goed idee om een, een soort songfestival te organiseren... met allemaal liedjes over voetbal. En één daarvan zou dan via televoting gebombardeerd worden tot het officiële EK-lied. Maar nu wel het geval dat het winnende liedje een, een nogal vreemd liedje is geweest... door een groep nonnen wordt gezongen. Dat liedje won. het uh, ja, publiek vindt het prachtig, maar de Poolse Voetbalbond zit toch een klein beetje met de hand in het haar. Want ze zitten nu met een liedje opgescheept waar ze helemaal niet achter staan. Maar ja, het volk wil het. Dus uh, een, een nogal bizar officieel EK-lied in Polen dus dit jaar. Ja, zo klinken dus Poolse nonnen. Jeroen Schutijzer verdiepte zich in de voetbalhits. Zeven minuten voor, half zeven is het. Wij gaan naar Groningen. Um, het is bewolkt, het regent ook. Maar op de Groningse vismarkt maakt het niets uit. Daar is zometeen, ondanks de weersomstandigheden... te zien dat Venus voor de zon langsgaat. Menel Reemmeijer, hoe kan dat? Ja, ten eerste omdat het hier toevallig droog is, Lara. Maar vooral ook omdat er een grote truck vrachtwagen op de vismarkt staat. Met daar binnen schermen, grote plasmaschermen. En daarmee hebben ze verbinding met de hele wereld. Haiti, maar ook Mongolië hebben ze medewerkers medewerker zitten. En, en, en die, daar is het goed weer. Daar kunnen ze het allemaal goed zien. Dat Venus voor de zon langs gaat. Ja, voor de rest hier op de vismarkt staan wat kijkers opgesteld. Gericht op... De Martini-toren, nou is die al mooi, maar eh, daar kijken ze niet echt naar. Want dat moet daar wel in de buurt ongeveer gebeuren. Uh, ja, we hopen nog maar steeds die dat, Ja, de, de zon, hij is al op, hij is al achter het gebouw vandaan. Maar um, daar hangen een paar dikke wolken voor. Het begint een beetje op te klaren, maar ik denk dat in een minuut of twintig de hele Venus-overgang over is. Dus we blijven hoopvol, maar... Ja, ja. U staat bij het... deze hele grote kijker. Die is van u? Uh, die is van mij, ja. ja die ja. is wel geprepareerd, want er zit folie voor. Ja, er zit een speciale filterfolie voor. Ja. Want uh, zeker met een telescoop brand je natuurlijk je ogen weg als je dat zonder filter ja. doet. En dit is een uh, speciale folie, die is ervoor gemaakt. Een beetje zenuwachtig? Nou ja. Gespannen? Laten we zeggen... Weet je wel? Beetje, maar eigenlijk meer... Ben je vreselijk te missen? Ik zou bijna, bijna zeggen teleurgesteld, dat bedoel ik. Ja, nee, dat de volgende is keer gaan we niet meemaken. Uh, de volgende keer is over meer dan 100 jaar. Tenzij de medici wat leuks bedenken... staan we hier na voor de laatste keer naar Venus overgang te kijken. Ja. En zo staan er nog een man of 50, 60 met de rug tegen de korenbeurs aan, hoopvol te kijken naar de hemel. Maar ik vrees, Lara, dat het uh, straks gewoon met z'n allen in de truck wordt proppen... en kijken <laughs> hoe het uh, in Mongolië, Venus, dan bij de zon weggaat... in een hele mooie druppelvorm. Uh, dat is gepland, uh, dat laatste moment zo, rond zes minuten voor zeven. Dat is het moment om te gaan kijken. Want anders, ja, dan kun je het wel vergeten. Nou, dan houden wij een plek uh, over in de uitzending... Voor, de, voor jou en voor de Venusovergang. Menno Reemeijer. Ja, Vanuit Groningen tot straks. Het NLS Radio 1 Sport. De minister Schippers gaat een onderzoek instellen naar mogelijke manipulatie van sportwedstrijden in Nederland. Ze benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn dat het zogenoemde matchfixing in ons land voorkomt. Maar ze wil iedere twijfel wegnemen. Aanleiding is onder meer het recente omkoopschandaal in Italië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 Het gaat ons natuurlijk uh, om het veld waar de, waar de getraind worden. Dat ziet, dit ziet er gewoon goed uit. En dan kan je goed op goed voorbereiden op de eerste wedstrijd. En, uh, ik weet niet of dat we elke keer hier trainen of ook, uh, of ook nog ergens anders. Maar ja, zoals de omstandigheden hier zijn, kijk, de regen die ben je toch gewend in Nederland. Dus, uh, en het veld is goed. Nee, dus dat is uh, alleen maar mooi. Voor de bondscoach liggen de problemen vooral in de verdediging. En daarom was het een opsteken dat Joris Matthijsen weer voorzichtig meetrainde. John Heitinga sloeg één training over, maar dat was puur uit voorzorg. De openingswedstrijd van het EK, gastland Polen tegen Griekenland... wordt geleid door de Spaanse scheidsrechter Carlos Velasco Caballo. De wedstrijd wordt vrijdag gespeeld in Warschau. Velasco Caballo was vorige maand nog de vierde man... bij de Champions League finale tussen Bayern München en Chelsea. Nederland wordt tijdens het toernooi vertegenwoordigd door Björn Kuipers. Wanneer hij een wedstrijd mag fluiten, dat is nog niet bekend. Jong Oranje heeft de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije met 5-0 gewonnen. Daarmee heeft de ploeg van Cor een belangrijke stap gezet... op weg naar het EK van 2013, volgend jaar dus. De bondscoach is erg te spreken over de instelling van zijn ploeg. Ja, iedereen wil ook per se winnen en dat uh, straalt er al, al weken van af. We zijn natuurlijk al een paar weken onderweg met deze ploeg. En uh, je ziet gewoon de wil om er een goede wedstrijd van te maken. Ik bedoel, er, wordt, er wordt goed getraind, er is een enorme sfeer onderling. Dus niet uh, blanke part en zwarte part, alles door elkaar. Uh, dus dan zie je ook terug bij zijn wedstrijd. Oranje heeft nog één puntje nodig om zich te plaatsen voor de play-offs... waarin kwalificatie voor het EK kan worden afgedwongen. Dat punt kan in september worden behaald in het thuisdewel met Oostenrijk. Het Europees kampioenschap is volgend jaar in Israël. Zowel Roger Federer als Novak Djokovic hebben zich met de hakken over de sloot geplaatst... voor de halve finales van Roland Garros. Zwitser, nummer drie van de plaatsingslijst, verloor de eerste twee sets... van Juan Martí del Potro, maar wist de Argentijn uiteindelijk nog te verslaan. Djokovic had het nog benauwder. De Serviër werkte tegen de Fransman Jovi Fitonga maar liefst vier matchpoints weg... en won in vier uur tijd in vijf sets. En de Nederlander Jean-Julien Royer bereikte in Parijs de halve finale van het dubbelspel. Samen met zijn Pakistanse partner Goreshi zag hij hun tegenstander de strijd bij een 6-4... 2-1 achterstand staken. Om de finale te bereiken moeten ze de Amerikaanse broers Bob en Mike Bryan verslaan. De duo is op Roland Gros als tweede geplaatst. En Marianne Vos zit weer op de fiets. Ze maakte gisteren haar eerste kilometer sinds haar val... vorige week bij de Valkenburg Hills Classic. Vos brak haar sleutelbeen door een botsing met een motorrijder. Operatie was niet nodig en ze verwacht eind deze maand... haar rantreed te maken in de Ronde van Italië. Deelname aan de Olympische Spelen komt niet in gevaar. Vos rijdt in Londen zowel de wegrace als de individuele tijdrit. Radio 1, het NOS-journaal.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 Bij de Pakistanse versie van Sesamstraat zijn miljoenen dollars verduisterd... schrijft een Pakistaanse krant. De Pakistaanse Sesamstraat wordt gemaakt met Amerikaans ontwikkelingsgeld... en de producent zou het geld hebben gebruikt om oude schulden af te lossen. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is bewolkt en het regent in vrijwel het hele land. Alleen in het noordoosten is het nog droog, maar dat duurt niet lang meer. In de loop van de ochtend trekt de regen naar Duitsland weg... en klaart het vanuit het zuidwesten op. Vanmiddag zijn er zonnige momenten, maar ook enkele buien.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 Ook na morgen blijft het wisselvallig met elke dag een behoorlijke neerslagkans. De middagtemperatuur ligt met circa 18 graden, iets onder de normaal voor begin juni. ANWB ah, verkeersinformatie. Op twee plekken in Nederland staan er al files. Op de A7 vanuit Horen naar Zaandam bij Purmerend 4 kilometer. En de A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar lag een, een ijzeren plaat op de weg. Die is weg, maar tussen knopend Grijsort en Renkum rijdt het al langzaam over 3 kilometer.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 Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De republikeinse gouverneur van Wisconsin, Scott Walker, mag aanblijven. Dat is de uitslag van de zogeheten recall die gisteren in Wisconsin was. Deze vrij ongebruikelijke verkiezing heeft niet alleen de Amerikaanse staat maandenlang in de greep gehouden. Ook landelijk werd de race tussen de republikeinse gouverneur en zijn democratische uitdager nauwlettend in de gaten gehouden. Jacqueline Ekman is een correspondent in Washington. Uh, Jacqueline, leg je eens nog eens uit, wat is zo'n recall nou precies? Ja, dat is een soort uh, procedure om iemand weg te stemmen. Het gebeurde eigenlijk twee keer eerder... Uh, dat zo'n recall, zo'n herverkiezing werd gehouden. Eén daarvan, misschien kunnen jullie dat nog herinneren... was in 2003 in Californië. Toen werd de democratische gouverneur Davis... die uh, werd weggestemd, moest plaatsmaken voor Arnold Schwarzenegger... Ja, de grap is natuurlijk gemaakt, de total recall. Ja. Um, in dit geval ging het uh, in Washington om Scott Walker... inderdaad, gouverneur sinds oktober 2010. Een republikein en heeft meteen het mes gezet... in een aantal rechten van vakbonden. Dit leidde tot uh, enorme demonstraties. woedende ambtenaren die zelfs het kapitool van Wisconsin bezetten. En om het tijd te keren zijn er op een gegeven moment... Uh, een aantal handtekeningen verzameld. Genoeg, eigenlijk als een soort referendum om deze recall te houden. De uitdager van Walker was burgemeester van Milwaukee, uh, Tom Barrett. In 2010 ook zijn tegenstander. En die heeft het dus niet gehaald. Maar hoe belangrijk is deze herverkiezing, Jacqueline? Is het niet gewoon een interne aangelegenheid in de staat Wisconsin? Nou, als je de beelden gisteravond zag... Uh, leek het echt uh, waar op echte, bijna landelijke verkiezingen... met juichende kiezers, een overwinningsspeech van, uh, van Walker... Uh, het ging in de eerste plaats eigenlijk om een interne strijd tegen de hervormingsplannen van de gouverneur. Hij wilde dus een aantal vakbondsrechten aan banden leggen, maar landelijk, in de andere staten, werd deze recall nauwlettend in de gaten gehouden. De andere vakbonden en politici ze wilden weten of deze hervormingsplannen eigenlijk ook elders in te voeren zijn. En ja, wat je moet weten is dat er voor zo'n... Ze, voor, in deze campagne voor 60 miljoen dollar aan campagnegeld is gestopt. En voornamelijk door groepen en organisaties van buiten Wisconsin. En waarom was er nou ook in Washington zoveel aandacht voor deze stemming? Want ook vanuit het Witte Huis werd er gekeken. Ja, er spelen een aantal zaken. Allereerst, Wisconsin is een swing state. Een staat waar uh, tijdens de landelijke verkiezingen in november om zal spannen. Zonder een duidelijke uh, meerderheid tussen de republikeinen en democraten. En um, uh, wat natuurlijk heel interessant is, want uh, Wisconsin is altijd een democratische, een blauwe staat geweest. Ook in 2008 won Obama hier en sinds uh, Ronald Reagan in 1984 heeft geen Republikein hier meer gewonnen. Nu zou het er eens anders aan toe kunnen gaan. Oké okay, Jacqueline, dus het is duidelijk dat de, de Republikeinen gaan winnen in uh, Wisconsin tijdens de presidentsverkiezingen? Ja, zo, zo zouden de Republikeinen dat wel zien. Deze, ze zien natuurlijk deze uitzag als een soort boost... voor de landelijke verkiezingen, voor de Republikeinse Partij... en voor Mitt Romney. Hij zou nu zeker uh, een kans kunnen maken in november, zo zien de Republikeinen dat. Maar de Democraten zien dat niet zo. Dit zou gaan om een, puur om een interne aangelegenheid... tussen vakbonden en ambtenaren aan de ene kant en Walker aan de andere kant. Tijdens de landelijke verkiezingen, zo zeggen de Democraten... daar spelen de hele andere zaken, zoals de economie... Ja, hoe dan ook, de democraten zijn gewaarschuwd... en zullen extra hard uh, voor deze staat moeten vechten. Dankjewel, Jacqueline Ekman vanuit Washington. De radiotelescoop van Dwingelo is dan toch verplaatst. Schotel met een doorsnee van 25 meter zou gistermiddag al verplaatst worden... maar toen mislukte de operatie. Gisteravond rond half tien lukte het dan alsnog. De projectleider zei op het moment dat de hoogwerkers weg zijn... Dan ga ik foto's maken. Dan hangt u met uw fototoestel door het hek. Kunt kunt al foto's maken en praten tegelijk. Hè? Ja, ja, ja, ja. En zo stond u een uur of uh, zes geleden ook? Ja, zes geleden ook. En ik dacht dat ik, hem zag, uh, dat ik hem los zag komen. Maar dat was niet waar. En dan bedriegt je oog toch. Die gaat achter je wens aan. En uh, de werkelijkheid was even anders. Nou hebben ze het allemaal vastgemaakt. Nou, voornamelijk een belangrijk deel losgemaakt. Maar de touwen nu vastgemaakt voor de ondersteuning. En daarboven hangt een hijskraan. Uh, die tilt hem een stukje omhoog. Uh, die hijskraan heeft iets meer tegengewicht gekregen. Zodat die toch echt los moet komen. Dat zou uh, nu echt wel moeten gebeuren. En die, uh, die rode balk die je daar ziet hangen, dat heet uh, de evenaar. Daaraan hebben ze de kabels vastgemaakt om, uh, om hem op te heffen. We gaan een fluit. Heel zachtjes. En dat betekent dat hij gaat werken? Ja, ja, dat er wel wat zou kunnen gebeuren. Ja. Ah. Gaat een bout naar beneden. Daar is hij echt los. 10 centimeter. Links is hij ook los. You see it. Maar not enough. Hij is, nog niet, hij is nog niet vrij. Maar ze durven dat niet ineens, hè? Want... Okay. Uh, ze zijn bang dat hij nou los ziet, dus ze doen dat voorzichtig. Ik heb het idee dat ik hem nu zie bewegen. Wooh! <Kurdistanisseur> Jezus wat denk. Hij schommelt. Ja. Ik vind het wel leuk. Wat vind je er leuk aan? Ja, en het gaat zo ook denk ik lukken. Het lijkt wel een grote schommel, hè? Zo nu hij zo'n ja. beetje op en neer aan Ik wou dat ik erin zat om lekker te kunnen schommelen. Dat zal ik niet doen. Nou leek hij los. Hij is ook los. hij hangt nu echt in de takels, maar hij, hij schijnt even zich aan te stoten. Gaat hij weer. Eerst getimmer en nu gewoon uh, gezaagd. Een slijptol, ja, een slijptol. <laughs> Kennelijk zit er iets in de weg wat ze even weg willen hebben. Je ziet zo'n beetje vuur eruit komen, ja, ja, het, is een, het is een zachte slijptol in dit geval. Ja, ja. Hij is nou vrij, hè? los, hè? Hij ja, is los. los. Ja, het is gelukt. Zo moet het. Ja, het is echt gelukt. Nou ja, hij is los van daarboven. Maar dan moet hij natuurlijk hier nog op die ijzeren palen terechtkomen. Maar ik denk dat die schoten wel heel zwaar zou zijn. Ja, hij was zwaarder. Dat was het probleem. Hè? Hij was zwaarder dan die mannen die hem ervan afgetild hebben verwacht hadden. Ja, maar nu hebben ze die kraan ook zwaarder gemaakt. Ja. Snap je dat werk met die tegengewichten? Ja. En is die zwaarder dan dat? Nu gaat ze dan, geloof ik, klaar te zakken. Nee, niet. Ja, hij stond dus op een meter of twintig hoog en is een klein stukje omhoog getild. En toen een klein stukje naar voren. En nu ja, is hij tien, vijftien meter naar beneden. Het is nu echt goed gelukt. De projectleider is inmiddels op de hoogwerker geklommen hoeft niet zo hoog, maar een meter of vijf... maar wil wel even kijken of dat zijn schotel nu goed vast zit. Goed vast om gerestaureerd te worden. Foto maken, duimpje omhoog... en dan een jaartje wachten, is die gerestaureerd... en kan hij weer de andere kant op, tien meter omhoog. Kan iedereen weer komen kijken in dwingeloon. Verslag hoorde u van Joris van der Kerkhoff. Dan door naar Maino Remmers en dus eh, naar Gouderakt... in oosten van Rotterdam... Middels van het pontje af, Mayhood? Nee, ik sta er nog op. Ah. Vind het wel gezellig bij de pombaas. Lekker koffie <laughs> gehad. Ja, het is een heel grappig pontje hoor. Want uh, Moordrecht, oud oud klein dorp, stadje. Daar, als je daar langs de kerk komt, pal door het centrum ineens, is daar de Hollandse IJssel. Je rijdt bijna het water in. Langs het Chinees naar beneden, stijl naar beneden. En dan vaart daar het pontje. Als er twee, drie auto's op staan, is die vol. En dat vaart dan, dat pontje tussen Moordrecht oud kerkje, pleintje, naar Gouderak gloednieuw. En dat is een beetje verbazingwekkend, dacht ik net. Want we hebben het er net over gehad, 1985. Toen was koningin Beatrix hier ook al. En toen was de wijk leeg, half gesloopt al. Daar zijn foto's van. Gesloopt omdat er gifvaten lagen. Gifgrond. Gaten vielen in. Het was goed. De vissen dreven dood in de IJssel hier. 1985, het is nu 2012. En nu pas is het klaar. Ja, het heeft even geduurd, ja. Het heeft heel wat inspanning gekost, zeg maar, om dit project los te... Hoe komt krijgen. dat? Het is verbazingwekkend. Ja, inderdaad. Dat, vindt, uh, dat vinden de meeste bewoners van Gouwer ook, zeg maar. Maar uh, je hebt natuurlijk altijd, zeg maar, als het project... Uh, in mijn ogen geld kost, zeg maar, dat mensen naar elkaar wijzen voor de schuld. En dat het dan, zeg maar, een tijd gaat duren. Oh, dus het is de kwestie geweest van wie betaalt het allemaal? Dat denk ik, ja. Nou, u moet goed opletten ondertussen dat u de nummerborden intikt... want sommige mensen hebben een abonnement en die betalen dan automatisch. Zo is, is dat. Het is een drukte van belang op de pont. Uw schoonvader, die heeft het allemaal meegemaakt. Ja, mijn schoonvader heeft daar gewoond, zeg maar. Hij is inderdaad voorzitter geworden van de bewoners, be, ja, bewonersbelangenvereniging. Hij heeft u het er nog vaak over... Of is het nu eindelijk achter de rug? Het is wel eens rustiger geweest, zeg maar, dan de laatste tijd. Maar hij heeft het er inderdaad nog vaak over, ja. ja want die heeft zich hard gemaakt dat de mensen hun centen kregen. En dat er, na Lekkerkerk... Want toen dacht de overheid, oh ja, maar als we iedereen schadeloos moeten stellen... dat wordt een dure grap. Ja, oké, okay, ja. Hij heeft zich inderdaad sterk gemaakt dat de, dat de bewoners... de mensen die daar woonden, daar weer terug konden. Maar ja, na 28 jaar zijn er... Zijn er bewoners, maar er zijn ook er mensen... heel veel dood inmiddels, gestorven. Ja. Bijvoorbeeld ook, okay. ja. ja. Inmiddels overleden, ja. Ja. We gaan straks eens kijken. Er is een, schijnt een feesttent te zijn. Er schijnen allerlei uh, hekwerken al te staan. We gaan zo maar eens eventjes polshoog te nemen. Gaat u het nog mee? Ik zie dat de kleur klaar ligt op de pont. Ja, inderdaad. Ja, die gaan we nog even hijsen. Ja. Ja, het klinkt meer als een moedje. <laughs> nee, hoor, nee hoor, natuurlijk voeren we hem altijd, zeg maar, maar we voeren ook nog andere vlaggen. En die halen ja. we nu even eraf en dan hijsen uh, we de drie kleuren ook even. Ja. Komt ze ook nog op de pont straks, de AA-auto? Het is uh, mij niet bekend, zeg maar. Nee. nee We gaan eens kijken. We zijn aan de overkant van Moordrecht, IJssel gestoken. Zie ja, inderdaad schoon water, maar ja... En dan gaan we eens kijken in... Uh, uh, uh, uh, uh, nou, we komen straks weer terug. Ja. Ik ga uw schoonvader ontmoeten. Ik zal hem de groeten doen. Nou ja, dat is goed. Oké. Okay. Ik, ik moet nog afrekenen eigenlijk, hè. Hij ah, komt straks nog terug. Ja, daarom. Ja. Dat is goed. Oké. Okay. ik ga de vaste wal op. Gouden rak. Kloet nieuw gebouwd. Later vandaag komt Haar majesteit de Koningin. Om het allemaal feestelijk te openen. Een paar nachtjes slapen wordt het EK Voetbal ook geopend. Begint het echt op vrijdag? Veel mooi voetbal, hopen wij. Maar er zijn ook altijd op EK's incidenten. Eén daarvan hoort u zo. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis Mooi. Goedemorgen Marcel. Goedemorgen. Er staan nu een zevental files, zo'n 15 kilometer bij elkaar opgeteld. Nog niet al te veel bijzonderheden. Ik pik even de langste eruit. Nou, en die zijn niet langer dan 3 kilometer. De A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam, bij Sliedrecht Oost, 3. En diezelfde A15 richting Europoort, bij Rotterdam-Charloes, 3 kilometer. En op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem... daar staat er een kapotte auto vlak voor het knopend Waterberg. De linkerrijstok is dicht en daarom staat er 2 kilometer file. En Dennis, het spetterde vanochtend vroeg wat. Wat verwacht je zo voor... Half negen? Nou, door die regen verwachten we wel een wat drukkere spits inderdaad. Normaal gesproken op woensdagmorgen moeten we zo uitkomen rond de 120 kilometer. Ik tel daar nu maar zo'n 30 kilometer bij op. Dennis Mooi bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, in de rijke geschiedenis van het EK voetbal zijn er veel incidenten geweest. Soms in de wedstrijden, soms daarbuiten. Aan de vooravond van een nieuw EK staan we iedere dag stil bij die incidenten. Vandaag een omstreden daad van Ronald Koeman. Weet u nog? Er stond symbool voor de anti-Duitse sentimenten in Nederland. Eind jaren 80. Aan het woord Auke Kok die een boek schreef over het EK van 88. Wij hielden van Oranje.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 Het is uh, schandalig geworden, maar goed, de Duitsers staan tegen de verhouding in op voorsprong. We moesten wraak hebben voor, voor het schandaal van 1974, waar wij door allerlei trucs en Duitse hetzes en dergelijk eigenlijk ten onrechte het uh, goud uh, niet hadden ontvangen. Voor dit de avond van de wraak.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 in die in, die, in die warme lange dag van 21 juni 88. Ja, is een penalty. Goddelijk. Oh, Collega Bert Nederland durft niet te kijken. Als de bal wordt genomen, is er. Ja, ja. staan op gelijke hoogte. Ja, en toen uiteraard die bevrijdende goal van Marco van Basten vlak voor tijd. Wouters, We denken door naar van Basten, van Basten. Van Basten. Ja.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 Ja, en Hij, hij doet het ongelooflijk. Hij, pa, hij pakt het shirt, het gehate witte shirt van Toon en veegt daar zijn uh, kom mee af. Een aantal mensen zagen dat gebeuren. Zijn, zijn vader Martin, zelf een ex-profspeler, uh, zag het en sprak een schande van mensen van de KNVB. Hebben dat daarna nog zelfs overlegd of ze Koeman niet moesten schorsen. Maar in die euforie van toen, eigenlijk vonden wij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 Namelijk eventjes de weg kwijt. Het zal waarschijnlijk nog een hele lange en hete nacht worden... hier in de havenstad, aan de Elbe in Noord-Duitsland in Hamburg. Heerlijke serie van Edwin Cornelissen. Zeven minuten voor zeven. Het wordt tijd voor de Venus-overgang Menno Reemmeijer... op de vismarkt in Groningen. Zie je hem het ook live... Nou, Marcel, ik zal je vertellen. Uh, alles houdt rekening met de NOS behalve Venus. Oh. Die, die, die, die gingen gewoon net eventjes piepte die er zo tussenuit. Ik vond wel een beetje een hoor, moet ik je heel eerlijk zeggen. Staan we met z'n allen op de vismarkt in Groningen met grote kijkers te kijken naar de Martini Toren, is het bewolkt?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 Ik heb hem nog wel een heel klein beetje zien bewegen oh, voordat hij eruit ging Dat nog wel. Dus toen zijn we naar buiten gegaan in de hoop dat we hem buiten nog even live oh, okay. konden zien. Dat... Maar, het is, maar, maar, maar dus eigenlijk ook niet gezien? Nee, niet dat hij van het randje af viel. We hebben de foto's nog. Ja. ja. Dat is nog Dat, een geluk. We hebben vier mooie foto's hier gezien. Het was toch wel bijzonder. Het was heel bijzonder. We maken er gewoon bijzonder van, want de rest je... van Nederland heeft het toch niet gezien. Niet en als was. we het vandaag niet gezien hadden, dan hebben we het nooit meer gezien. Dus het uh, duurt weer uh, 100 jaar geloof ik. 105 de... jaar? 105 Gaan jaar. Gaan wij niet meemaken? Mee nee, nee. Helaas nee. niet. Het was te zien op foto's. Het was te zien op beeld vanuit Mongolië. Het was te zien op beeld van... Hawaii, waar ik nog steeds een groepje via internet uh, heel blij zie kijken, want zij hebben het wel meegemaakt. Zij hebben het perfect meegemaakt, maar dat komt ook omdat Hawaii een veel betere locatie is. Um, ze staan bovenop een berg en je bent gewoon dichter bij de zon, omdat je boven de wolken uh, komt. En dan heb je niet het probleem wat je hier in Nederland wel hebt. Dan... Mark Eerdens is van de Rijksuniversiteit Groningen. Had contact met de collega in Mongolië die het ook allemaal gezien heeft. Maar hier, het was een heel klein beetje een deceptie toch? Ja, ja, maar dat. dat en de tweede kans van. krijgen we niet. Nee, de volgende uh, Venustransitie die een beetje op deze lijkt is pas in 2021 17 Dus ja, dat gaan wij waarschijnlijk niet meer meemaken. Maar uh, ah, nee, helaas. Maar ik zei al net. Die mevrouw, we hebben de foto's nog. We hebben de foto's nog, precies. Het NOS Radio 1 Journal. De Ochtendkranten. Ja, nou, mensen met een uitkering die onverzorgd op een sollicitatiegesprek verschijnen, raken hun uitkering kwijt. Dat wil de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Het AD schrijft erover. VVD vindt onder meer dat sollicitanten uh, geen drankkegel mogen hebben... en dat ze ook niet naar zweet mogen stinken. En bovendien moeten ze op tijd komen en er een beetje normaal bij lopen. Ja, de titel is dan ook Stinkende sollicitant raakt zijn uitkering kwijt. Het Kamerlid uh, Asmani zegt in het AD dat meer drang en dwang nodig is... voor sollicitanten met een uitkering. De tijd dat je zomaar je hand kunt ophouden is volgens hem echt voorbij... De Tweede Kamer praat vandaag over de bijstand. En uitkeringsfraudeurs lopen vaker tegen de lamp, schrijft de Telegraaf. Vorig jaar werd er voor 86 miljoen euro aan fraude opgespoord. In 2010 was dat nog 20 miljoen euro minder. Vooral fraude met de WW werd vaker opgespoord. Minister Kamp is blij met de cijfers. Het is goed dat we steeds meer fraude op het spoor komen, zegt hij. Volgens hem is het zaak om de lage sancties die voor fraude gelden te verzwaren. En Kamp hoopt dat de Tweede Kamer nog voor het zomerreces instemt... met een plan om boetes voor uitkeringsfraude. Te verhogen. Volgens dat plan worden zulke boetes vertienvoudigd, valt te lezen in de Telegraaf. Het aantal aanmeldingen op PABO's en lerarenopleidingen neemt snel af. Dat blijkt uit cijfers van de HBO-raad, die het Nederlands Dagblad heeft ingezien. De PO-raad, Belangenorganisatie van het Lager Onderwijs, is niet verbaasd. De raad zegt dat de eisen aan nieuwe leraren de laatste jaren zijn opgeschroefd. en Ook zou het perspectief op de arbeidsmarkt slechter zijn geworden. De Nederlandse mededingsautoriteit NMA heeft kritiek op bedrijven die kantoorpanden willen slopen. In het Financiële Dagblad zegt de NMA dat sloop zal leiden tot krapte op de huurmarkt... en dus tot hogere huurprijzen. En dat kan niet de bedoeling zijn. In Nederland staat op dit moment bijna 7 miljoen vierkante meter kantoorruimte vrij... en dat is 14 procent van het totaal. Ongeveer een vijfde zou nooit meer verhuurd kunnen worden, is de schatting. Toch is de NMA tegen sloop. In het FD zegt de autoriteit dat verhuurders de enigen zijn die baat hebben bij sloop... omdat ze dan hogere huren kunnen vragen. Maas zegt dat meer partijen er baat bij moeten hebben... anders zal de autoriteit het niet instemmen met de slopen. De belangstelling voor banen ver van huis neemt snel af. Dat concludeert de vacaturesite Jobbirds.nl. In spits zegt een woordvoerder van de site... dat er tot 30 procent minder reacties komen... op functies die verder dan 50 kilometer van iemands woonplaats zijn. De site denkt dat die afname komt door een plan van de Vijfpartijencoalitie. Die wil de vergoeding van reiskosten gaan belasten... Hoewel daarover hoorde dat gisteren pas na de verkiezingen een besluit wordt genomen... haken werkzoekenden al af, zegt JobBirds.nl in spits. De directeur van de vacature-site zegt dat een situatie dreigt te ontstaan... waarin werklozen afzien van een baan, omdat de financiële nadelen onbekend zijn. En ook zouden maatregels slecht zijn voor de flexibiliteit van de arbeidsmarkt. zal dus de directeur in spits.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 Dit is Radio 1.